Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS Op 3. Er wordt weer verder gezocht naar een vermiste man in een zwemplas bij Eindhoven. Hij zou volgens de politie met een groepje zijn gaan zwemmen. Toen het groepje het water uitging, zagen ze de man niet meer. Gisteren is er de hele dag met duikers gezocht, maar dat leverde niks op. Nu is er een speciale zoekboot ingeschakeld. Volgens de eigenaar van de zwemplas is de man geen normale bezoeker, maar hangt het groepje vaker rond het water en gebruiken ze drugs. Het leven is afgelopen maand weer duurder geworden. De prijzen gingen gemiddeld met zo'n 3,7% omhoog, zegt het CBS. Volgens mijn economiecollega Lisa moesten we onder andere voor boodschappen meer betalen. 5,4% duurder waren die producten dan een jaar geleden. Maar ook diensten, de kapper tot de horeca, dat steeg nog een beetje meer zelfs. 5,7% duurder dan een jaar eerder. Dus ook goed nieuws, energie bijvoorbeeld, dat is niet echt duurder geworden. Dat wakkerde de vorige keer die inflatie enorm aan toen we die inflatiegolf hadden zo'n twee jaar geleden. Toen explodeerde de gasprijs door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Voetballers die het niet eens zijn met de scheids moeten zich vanaf komend seizoen een beetje inhouden. Alleen aanvoerders mogen nog naar de scheidsrechter stappen als ze het niet eens zijn met een beslissing. Die regel is niet helemaal nieuw, vertelt commentator Jan Vincent van Zuiden. Nou, ze hebben natuurlijk naar het uh, afgelopen EK gekeken en ook nu tijdens de Olympische Spelen. En uh, daar waren deze regels al ingevoerd. En dat is natuurlijk uitstekend bevallen, want uh, er werd veel minder geprotesteerd uh, door uh, de trainers en ook de spelers uh, op het veld. Uh, het gedrag werd echt uh, positiever. Die dat trouwens niet alleen in de eerdivisie straks, maar ook bij het amateurvoetbal. Spelers die toch protesteren krijgen een gele kaart. Het weer. In het noorden schijnt de zon volop. In de rest van het land wat meer wolken. In Limburg is het grijs en valt er zelfs af en toe een buitje. Het is zo'n 22 tot lokaal 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Welkom bij het derde uur van Duifzaag de week door. Nou, ik heb hem al doorgezaagd, dat was het eerste uur al het geval. Begon vanmorgen om negen uur en uh, ja, het is nu al elf uur geweest weer. Het laatste uurtje van Duifzaag de week door en uh, we gaan gewoon weer genieten van lekker gauw ouwe. Cabaret om half twaalf. Dus alleen maar gezelligheid en uh, blijf bij me. En blijf ik ook bij u. Zag de week door, luisteraars, het tweede deel alweer. Uh, ik heb alleen maar lekkere muziek voor u uitgezocht hoor. Waaronder, uh, nou, uh, waaronder deze. Ik heb een groen tamarijntje voor u meegenomen.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 I'm Een beetje tom, tom achteraf, luisteraars. Uh, My Green Tambourine was dat. Uh, uh, eens even kijken wat ik allemaal nog meer voor u in petto heb. Kent u Mrs. Robinson nog? Was wel, hè? Worden bezongen in de film The Graduate door Simon en Garfunkel... is in een hoofdrol weggelegd... voor Dustin Hoffman. En die wordt dan verliefd op een uh, wat oudere dame. Uh, nou ja, oud. Uh, eind 40, begin 50 misschien. Uh, daar wordt hij verliefd op. En uh, daar, daar begint hij ook iets mee. Maar, maar, maar, maar, maar... Die dame heeft een hele mooie dochter ook. En die is heel heel stuk jonger. En uh, de verliefdheid... op de wat oudere uh, Mrs. Robinson die gaat, uh, gaat over. En dan wordt hij verliefd op de dochter. Maar omdat hij het eerst met die moeder van die dochter heeft aangelegd... is die dochter met een ander gaan flirten. En dan gaat ze zelfs mee trouwen. En aan het eind van de film, in het kerkje... als het huwelijk afgesloten dreigt te worden... dan stormt Dustin Hoffman het kerkje binnen. En dan zegt hij, nee, nee, nee. De bruid draait zich om, gooit haar bruidsbouquet weg... rent het kerkje uit en gaat alsnog met Dustin Hoffman ervan door... Dus het, uh, ja, voor hem dan een beetje eindgoed, uh, al goed, uh, luisteraars. Maar uh, ja, toen hij dus constateerde dat uh, de bruid uh, met een ander ervandoor uh, uh, zou gaan, zei hij bij zijn my world fell down. Just like a ...mooie harmony gezongen door de Buffoons uit Enschede, luisteraars. Volgens mij was het nummer origineel ook van, uh, van de Ivy League. Die had ook van die mooie nummers. van. and and Allemaal met koppenstemmetjes gezongen. Hè? Ik hoop niet dat u nou uh, in shock bent, nu u dat gehoord heeft. Uh, ik, ik doe mijn best, ik doe mijn best, luisteraars. Dus uh, don't take it me quailik. Steek een peuk op. Nee, doe ik niet hoor. Ik heb nooit gerookt in mijn leven. Moet je ook niet doen, hè? Ook niet met die uh, fake sigaretten beginnen. Ik weet niet meer hoe die dingen heten, maar in ieder geval, uh, daar moet je ook zeker niet aan beginnen. Richt me even tot de jongelui. Niks light my fire. Mag alleen maar José Feliciano zingen. You know that it would be untrue.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 It's true There's no time To waddle in the fire Darling We could only do And our love Become a beautiful fire Come on baby Light my fire Als ik ooit nog eens gestappen luisteraars dan ga ik naar Broadway hoor, dan eh, komt het helemaal goed. Want de nachten op Broadway, nou dat wil je niet weten.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 Just a fake boy But I want it anyway uh, Now the days are getting longer And my life is going on Hear my heartbeat getting stronger Know with you I can't go wrong I'm swimming into deep water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 Don Rosenbaum, I'm swimming into deep water. Nou, dan moet je wel goed kunnen zwemmen. een diploma C moet je dan hebben, toch? Het is Dan Vogelberg. En die uh, heeft uh, een liedje uh, in het Engels opgenomen. Van Rob is IJs, ritme van de regen. Of Rob heeft het in het Nederlands overgenomen van Dan. Dat kan natuurlijk ook. Dan Vogelberg, Rhythm of the Rain. Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Listen to Let me cry in vain And let me be alone again Now the only girl I've ever loved has gone away Looking for a brand new start Little does she know that when she left that day Along with her she took my En Vogelberg, Rhythm of Rain. Het is uh, half twaalf, dat betekent weer cabaret. En ik ga u uh, uh, uh, uh, uh, deze uh, uh, laatste juli dag, 31 juli, ga ik u meenemen naar een heel bijzonder moment in de jaren, eind jaren 50. Uh, trok dit duo, carré echt stijf vol. Uh, Willie Walden en Piet Muizelaar heb ik het over. De Snip en Snap Revue. André van Duin met zijn uh, uh, bandact, uh, act, zeg maar, trad ook in die, uh, die revue op. En die revue die begon uh, traditioneel met deze tune. Als het goed is hoor. Ja. Geen kwaad hoor. Ik zou zeggen, neemt u er maar drie of vier, hè? maar flink wat water in nemen. Ja, binnen. Ja, oh. natuurlijk. Ja, ogenblikje. Goedemorgen, dokter. Ja, ja nee mevrouw, die die kan, nooit, die kan nooit van die pillen komen. Goed mevrouw. En anders dan belt u nog maar even. Hè? Dag mevrouw. Ja. Goedemorgen, dokter. Ik zei toch al binnen? Ja, ik was ook al binnen, maar toen zei ik ogenblikje, oh, toen was ik weer buiten. Oh, klein best verstand. Gaat u maar even zitten als u wil. Jawel, dank u. Zo. Nou, uh, hoe is uw naam? De Brieder. De Brieder. En uw voornaam? Herman Jan Jacob. Herman Jan Jacob. Ja, maar zo noemen ze me niet. Ze noemen me altijd Sakkie. Sakkie? Ja, als, als ze roepen Herman Jan Jacob, dan kijk ik niet. Maar roepen ze, hé, hey, zakkie, dan kijk ik wel. Oh, oh. dus dan, uh, dan kijkt u wel, hè? Ja. Dat is prachtig. Herman Jan Jacob, zakkie. Ja. Goed, is u uh, particulier? Nee, dokter Fonds. GZ 51003. Is, uh, is dat uw autonummer? Nee, ik heb geen auto. Ik ben een zebra. Aha. Ik, uh, dat is mijn fondsnummer. Dat is uw fondsnummer, ja. Nou, vertelt u wel eens even, wat zijn de klachten? Nou, dokter, ik, ik stond gisteren in de fabriek en ik draaide een boutje aan een nippeltje van een transistorje. Hmm. En toen kreeg ik een scheut in mijn en toen zag ik sterretjes en hup, daar lag ik. Zo, en hoe is dat uh, ongeval gebeurd? Nou, het was geen ongeval, want dan liep ik in de ongevallenwet, maar ik loop nou het ziekteverzuimt. Ja, goede maar wat zijn dan de verschijnselen? Ik heb helemaal geen verschijnselen gehad, dokter. Maar beste meneer de brieven wat praten we dan alweer omheen? Wat mankeert u dan? Nou, dat weet ik, ik dacht dat u dat wist. Toch? Ja. Maar beste man, hoe kan ik dan weten wat u mankeert als ik nog niet eens weet wat er klachten zijn? Nou. Vertelt u maar eens even langzaam, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Hè? Ik stond gisteren in de fabriek en draaide een boutje aan een nippeltje van een transistortje mm -hmm. En toen kreeg ik een steek in mijn pijlappelkeer en toen zag ik sterkjes en hop, daar lag ik. En toen zei mijn collega's, Gutzakkie, wat zie jij bleek? Ja, met dokter Stuurman. Ik... Goedemorgen mevrouw Welzenburg. Ja, dat is wel heel erg vreemd wat u dan zegt. Ja, vooral goed warm houden hè. En na het spreekuur kom ik nog wel even bij u aan. Het is genoteerd hoor, dat dacht mevrouw 7,50. Nee, ik dacht de Fonds. Nee, het slaat niet op u. Oh, ik dacht dat u nog afval rekenen dacht. Ik. Nee, zover zijn we nog niet. Nou, vertelt u maar eens even u zag, dus.. Uh... Hoe heet die, die dingen? Nippeltjes? Nee, nee, stel, ik, ik draaide in de fabriek een boutje aan een nippeltje van een transistor mm -hmm. en toen kreeg ik een steek in mijn pijnappelkleren toen zag ik sterretjes en hup, daar lag ik. En toen ik weer bij, ik ben weer bijgekomen ook. GELACH ja, Zat u de dus scheuren dat u niet bijgekomen was? Ja, dan, dan? dan had u me nou gemist, ja. hè. Nou, ja, kom meneer de Beter nog even dat zaken komen. Uh, steek u toch eens uit. Nou, u hebt nog een mooie tong. Ja, is nog een oude van voor de oorlog. <lacht> Meneer de Briele, wil ik vragen al, uh, wat is uw beroep? Nou, dat zei ik al. Ik draai in de fabriek een boutje aan een nippeltje van een transistor. Van een wat? Een transistor. Een, een draagbare radio om mee te nemen in de hand. Ja, ja goed. Dat begrijp ik u wel natuurlijk. Portabel. U werkt... hè? Poortenboot. Ja, portabel, meneer. Ik begrijp u wel. U werkt op een radiofabriek. Juist. Ik, ik sta aan de lopende band, dokter. Ik, ik sta en de band loopt. Ja, stel je nou eens voor, meneer, dat het andersom was, hè? En dat die band stil stond en dat u liep. Ja, wat dan? Ja, kreeg ik platvoeten, maar ik zelf denk. Nou, kom nou, meneer, we als weten alsjeblieft, ik heb nog meer patiënten dan u. Ik zit hier niet voor Tuma. Wat zegt u? Ik zit hier niet voor Tuma. Nee, u werkt voor uzelf, ja. dokter. En vertelt u me nou eens even, meneer, kalm en duidelijk. Hoe laat gaat u naar bed? Nou, dat hangt er vanaf, dokter. Juist. Ja, en als u nog zo in bed stapt, nietwaar? Slaapt u dan uh, vlug in? Nou, ik, ik dommel een half uurtje, maar dan ben ik wel vertrokken. Zo. En uh, wordt u nog wel eens wakker? Ja, dokter. Iedere morgen, ja. <laughs> Iedere morgen. En dan zeg ik tegen mezelf, ha! Ja, goed, dat begrijp ik allemaal wel, meneer. Maar ik bedoel eigenlijk, zo wordt u wel eens even zo midden in de nacht even wakker. Dan dood enkele keer morgen er midden in de nacht wel eens even uit. Oh, nee, dat kan ik niet vertellen. Ja, dat is een onzin. Luister eens even, is u getrouwd? Ja, jawel, dokter. Zo, en eet u goed? Ja, u ook. Ja, meneer, ik eet prima. Ja, ik ook. Het smaakt me ook allemaal lekker. En ik eet alles, alles. Eet alleen uien, uien. Moet ik niet te veel eten, hoor. Ik vind het lekker smuiveld smaakt maar ik moet het niet te veel eten. Ja, ja. Dat hebt u er last van? Nou, ik niet. Oh. Nou ja, goed, dat weten we dan wel, meneer. Uh, drinkt u. U? Ik zeg, drinkt u? Nog graag, dokter. Ja. Ik zeg, meneer, u gelooft toch niet dat ik u hier wat te drinken zal aanbieden? Ja, dan is. Jij ja, Kijk, u maar wat u in huis hebt. Ja. meneer, ik bedoel eigenlijk meer, is u een, uh, is u een liefhebber? Ja. ja. Zo, zo. Dus ja. af en toe dan... Uh... Nou, voor de dan neem ik altijd twee rechten op neer met de scheut. En uh, dat smaakt u wel? Ja. Nou. Dat vind ik wel goed. Ja, ik vind het ook wel goed. Wat, uh, wat is uw gewicht? 60 kilo, dokter. Bloed. Ja, dat is te weinig, hè? Nou, ik doe het er maar mee, wat, wat is uw leeftijd? Uh, uh, 55, dokter. Ik word gauw 57. Meneer De Brieder, maar moet u eindelijk eens een keer ophalen met die mannen praatjes. Hoe oud bent u nou eigenlijk? Nou, Raijes. Uh, uh, uh, uh, Raijes. 56. Ja, klopt. Ja. Goed, dan klopt dat. Ja. U is 56 en uh, u bent 56. Ja, ja, en hoe 50. oud is uw echtgenote? 22, dokter. Ja, dat is te weinig. Nou, nee, ik doe het er maar mee. Hè. Heeft u er al lang moeite mee? Met die vrouw? Nee hoor. Hey hoor, Dat is een lekkere meid, dokter, heel Dat is een lekkere meid, dat zeggen ze allemaal. Alle uur. nou, die vrouw van die zakkie, dat is een lekkere meid, hoor. Ik zie het zelf ook al, hoor. Dat is echt waar, dat is een lekkere meid, hoor. Alsjeblieft, meid. meneer De Brieder, alsjeblieft, wat kan mij dat schelen? Ik nee, kan u niet schelen, maar mij wel, hoor. Nou, echt een ja, een lekkere meid. Ja, meneer De Brieder, die lekkere meid voor u, die laat mij komen. Ja, maar mij niet. Nee, echt waar, een lekkere meid, dokter, heel Lekker dan lekker lekkere wijn, die zakkie meneer, lekkere wijn. Zegt meneer de Brieber, wilt u nou eens ophouden met die lekkere mijn? Ophouden? Ik ben er net mee begonnen. Dus. Ja, lekkere wijn hoor. Lekkere mijn, dus. Meneer de Brieber... Lekker ja, wijn. Daar stopt u nog met die onzin meneer. Het interesseert me niet of uw vrouw lang is of ze dun is. Nou, u krijgt van mij geen nadere bijzonderheden. Ik ben niet waanzinnig, meneer Joliet. Ik zit hier voor mijn plezier. Ik bedoel, ik bedoel eigenlijk alleen, heeft u er al lang moeite mee met die, met, met die sterretjes en die nippeltjes? Nee, gisteren draaide in de fabriek een kantje aan een nippeltje van een transistortje en toen kreeg ik een scheut in mijn pijnappel. Klier, en. en... hou toch je klier op! <lacht> Neemt u me niet kwalijk, nee, dat was niet tegen u. Nee, nee, nee, nee, neemt u me niet kwalijk. nee, dan moet u even op een spreekuur komen, ja. Daar heb ik alle apparaten. Ja, dat is goed, meneer. Komt u maar, tussen twee en drie uur, ja. 7,50. Dat loopt nog lekker op met die 7,50. We draaien de hele dag een bankje een nippeltje van een transistor. -tot. Ja, goed, dat weten we nou wel, meneer ja. de er maar alsjeblieft een andere zak. U is geestelijk, is u overspannen. En daarom ziet u al dienst voor uw ogen. Zijn sterkjes, dokter, sterkjes. Dat kan me niet schelen, meneer, maar u moet het in ieder geval veel kalmer aandoen en in een rustiger tempo werken. Dat kan niet, dokter. Ja, maar dan kan dat niet. In gesprek. Dat, dat is toch uh... <lacht> Ik zat ineens aan uw telefoon. Dat is nog een toppunt voor brutaliteit, meneer? Ja. Luister dat maar. En alles, dan gaat u maar liever weg van een spreekuur. Tijd erom, meneer. de vrienden, u moet het langzaamaan doen. Met een oog op uw gezondheid. Dat kan niet, dokter. Waarom niet? Als ik sla bak, dan staan die anderen voor Jan boterletten. Wat ja, kan die boterletter dan ieder gedeelte van uw werkers handen nemen? De, de werk bij ons geen boterletter. Kijk, links staat elke Vier, en rechts dat Lurk. En ik sta hier, ik draai een boutje en dan heb van. Zackie! Hoe zei Zakkie? Ja! <laughs> Stil, abonneer meneer! Hoe <laughs> zei Zakkie? Nee, mevrouw Zakkie, nee! nee ik ben niet dronken, mevrouw, want er zit hier een man met een pijnappel toe hier. Nee, dan moet u op mijn spreekuur komen ik kan u nu per telefoon genezen. Gaat u dan liever naar een kruidendokter? Ja, en eet u maar wat yoghurt. <lacht> 57. <lacht> meneer Boterlurk. Nee, nee, nee, nee. <lacht> meneer Boterlurk. Nee, De, Boter... de, de, de brieven. Ja, u staat aan de lopende band en u draait sterkjes op een lurk. Nee, ik draai een boutje aan een nippeltje van een transistortje. En dan? Krijgt u weer telefoon. <lacht> Ik ben bezig. Nee, ik ben bezig. Ja. Ja, dan kom ik na het spreekuur wel even uw moer aandraaien. Ja. Nee. nee, mevrouw, niet uw moer. Nee. Ik kom uw bout opstrijken. Ja. Ik ben ik waar meneer, ik ben in een tikkeltje, tikkeltje er was. Ja, ja, dag meneer Elsevier. Was dat Elsevier? Nee, vrij Nederland is nog. <laughs> meneer, meneer, dat ben ik op U zit hier nog al een kwartier en ik, en ik weet nog niet wat ervan van u mankeert. Omdat u niet luistert, dokter. Hier staat Elsevier en daar staat Kirk. En ik sta hier daar. Meneer, nou, ga nog haks schreven. je wel. Nou word ik niet goed. Nou word ik naar een psychiater. Ha. Oh, dokter. dit ja. U wordt helemaal bleek. Ik ben niet lekker. Dokter, wordt, steek mijn tong eens uit. <lacht> Eén uw pols voelen. Twee zenuwtabletten. 7,50. <tie> Die zoveel heeft, die zoveel geeft als Amsterdam. Ja, zo ging dat in uh, de jaren zestig in Theater Carré. Voordat uh, Toon Hermans daar natuurlijk uh, de volle zalen trok. En Herman van Veen, en noem ze allemaal maar op. Sorry, luister, ik heb mijn mond vol. mag eigenlijk niet uh, praten met een volle mond. Maar uh, ja, de uitzending gaat door. En uh, het programma van uh, Willy Walden en Piet Muizelaar was ietsje vroeger afgelopen dan ik eigenlijk was verwacht. Dus neem me niet kwalijk. Don't take me kwelijk. Huh? Have you ever seen the rain? Someone told me long ago. There's a calm before the storm I know It's been coming for some time When it's over, so they say It'll rain a sunny day I know Today and days before Sun is cold, the rain is hot I know, been that way for all my time Still forever on it goes, Through a circle fast and slow I know, it can't stop Nou, even de mooie tussendoor. Karen Carpenter met het prachtige nummer Solitaire. Was a man, a man, who lost his love through his knee. Say... Maar wel de liefde voor het radiomaken. Dat is allemaal te koop. Het zijn natuurlijk de Beatles met E deze week. Luisteraars, ik heb nog zo'n zeven minuutjes te gaan. Dan gaan we luisteren naar het programma van Hans Wassenaak. En Hans zet gewoon de gezelligheid door. Dus blijf vooral luisteren naar ZFM Zandvoort. Twaalf uur, dan gaat het beginnen met Hans. Ik wens hem veel plezier met zijn programma.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 The money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me love. De Beatles met uh, Can't Buy Me Love. Nou, nou weet u meteen luisteraars waarom God de radio gemaakt heeft. En die mening wordt gedeeld door de Beach Boys...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 dit was het dus alweer uh, Duifzaag de week door. De volgende uitzending uh, in augustus natuurlijk. Dank voor het luisteren allemaal. Straks naar uh, Hans Wassenaar blijven luisteren. Die uh, komt twee uur ook met uh, heerlijke muziek. En uh, actuele onderwerpen denk ik. Nou, Hans, uh, veel succes met het programma man. Reden genoeg, luisteraars, om te blijven luisteren naar ZFM Zandvoort. Dank u allemaal en een hele fijne dag nog natuurlijk. En geniet van het zonnetje ook, hè. Doe ik het ook. Ja. En dit is Bert Camford de, En het kent u allemaal van de elfjes in de Efteling... Daar er was dus de tune bij. En uh, nou, daar eindig ik mee. We gaan uh, na nieuwste reclame. Doeg! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.